Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Koningsdag en Bevrijdingsdag kun je ook dit jaar vergeten. Want tot begin mei zijn er geen grote evenementen, zegt Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. We hebben zelf geconstateerd, op basis van een ronde onder alle burgemeesters in het land... dat je eigenlijk tot 5 mei geen vergunning voor een groot evenement überhaupt moet willen aanvragen. Bruls denkt dat er pas in de zomer misschien weer mogelijkheden zijn om in grote groepen bij elkaar te komen... In Woudenberg is een man opgepakt die vanuit het niets een voorbijganger aanviel op straat. Het slachtoffer liep met een kinderwagen en werd ineens van achter aangevallen. De politie bedankt inwoners van Woudenberg voor hun hulp bij de arrestatie. Zo volgde een van de getuigen de man langere tijd door de wijk. Het Europese Geneesmiddelenbureau hoopt donderdag met meer info te komen over het vaccin van AstraZeneca. Tot die tijd onderzoeken ze meldingen over bijwerkingen zoals trombose. Na Nederland besloten vandaag ook Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje om tijdelijk te stoppen met AstraZeneca. En het is de eerste dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag en morgen zijn vooral bedoeld voor kwetsbare mensen, zoals ouderen of mensen met een ziekte. Ook een stembureau in Glanerbrug in Overijssel opende de deuren. Dan kwamen medewerkers daar maar moeizaam op gang, want het was een groot probleem. Nogmaals met Bert Matthoren van uh, stembureau De Brug in Glanerbrug. We hebben een klein probleem hier. En wat is het probleem? We hebben geen koffie en geen thee. En er is niemand in dit pand aanwezig die ons daarmee kan helpen. Want de vrijwilligers zagen het niet zitten om urenlang in een gymzaal zonder koffie te zitten. Het is uiteindelijk toch nog goed gekomen. In een boodschappentas werd uiteindelijk een koffiezetapparaat gevonden. Het weer vanavond en vannacht grotendeels droog. Morgen bewolkt en bijna overal regen. Er waait dan een vrij krachtige noordenwind. En zo'n 7 graden is het. ZFM, verkeersupdate.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 What it was. since Sammy Wills spreading the blues The word is out, fevers all around. From up north to the eastern sands, he's you got your man to work their land. Out to war. war We hit gold We Gotta keep digging You gotta keep digging Keep digging, keep digging, keep digging.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 In 2019 was Frank van Kesteren hier in de studio geweest. Toen was het Nederlandstalig. Hier en daar circuleren wat, wat filmpjes links en rechts op het, op het web. We hebben een eigen YouTube kanaal. Maar Frank van Kesteren komt terug. Samen met Daphne Holland. Maar dan onder de Kafka-vlag. Dit was het laatste nummer. Booty Call. En daarvoor horen we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 Ja, het lijkt helemaal stil, want uh, ja, waar we repeteren is ook gesloten. Ah, dus jullie kunnen gewoon niet naar binnen, dat is, uh, dat is het probleem. Nee, nee, nee, dus we, ik heb de andere jongens ook al een, heel, ja, al een hele poos niet meer gezien. Dat, uh, dus, uh, dat lijkt me best wel nog wel even uh, heftig. Um, of uh, is het dan uh, ja, niet, niet fysiek uh, uh, elkaar even tegenkomen op anderhalf meter afstand en uh, een beetje bijpraten, dat is er niet bij? Ja, wel, dat, dat hebben we wel gedaan, want de laatste uh, jaar, de laatste twee maanden hebben we dat eigenlijk ook al niet meer gedaan. Nee.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 het is al, nou, ik kan me sinds mijn zestiende niet heugen dat ik een jaar niet naar een festival ben geweest. Nee. Dat het, <hij <hij <hij dat dat dat mijn, er zijn meerdere, denk ik, die dat ook hebben, ja, Michel. Dus ja, dan gaan we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 Ja, ja, ja. Dus, dus uh, ik, ik bedoel, de, de producten uh, worden wel uh, vandaag uh, getoond in uh, deze uitzending. En ja, het is nog niet het laatste hoor, dat kan ik je verklappen. Maar... Nee, dus het is ook wel mooi van, uh, van Adwin en Ronald natuurlijk. Ja we, uh, ja, we moeten ze... ...voor het... meer hard aan elkaar trekken, dat waardeer ik echt ontzettend. Dus, nou ja, ze uh... hebben er een neus voor. Uh, en ik denk dat dat al alleen maar goed is uh, voor... Uh, de, uh, voor...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 I'm So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 Inmiddels al weer bijna twee weken oud deze single Nomad van Lassette. It shouldn't matter, it shouldn't matter where I'm from What if I see my other half is my home?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 madness goes unchecked mental illness now a pandemic our state of being bruised and bleeding on the inside internal injuries will be the death of this land updated slogans sear the concrete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 Leading to death, of this land. The reincarnation of this world, or that, or that will be the universe's last lap.